Minister Schippers heeft haar plannen bekendgemaakt om meer mensen aan het sporten te krijgen. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft ze dat hiervoor ruim 70 miljoen euro wordt uitgetrokken. Er zijn nu zo'n duizend buurtsportcoaches en dat moeten er drie keer zoveel worden. Deze coaches werken niet alleen bij een sportvereniging, maar bijvoorbeeld ook in het onderwijs. De bedoeling is dat de buurtsportcoaches zowel jongeren als ouderen stimuleren om meer te bewegen. De minister wil verder accommodaties beter benutten. Zo zouden de sportfaciliteiten van een revalidatiecentrum in de avonduren beschikbaar moeten komen voor buurtbewoners. En ook zou de naschoolse opvang vaker gebruik moeten kunnen maken van de voorzieningen van sportclubs. Een grote brand in het centrum van Laren in Noord-Holland... heeft een houthandel en een bibliotheek verwoest. De brand ontstond gisteravond rond half twaalf in de houthandel... en was rond half vier onder controle. Het vuur was al vrij snel overgeslagen naar de bibliotheek van Laren. Het gebouw staat op instorten, zegt de brandweer. Zo'n tien huizen in de buurt zijn ontruimd... en zestien mensen zijn geëvacueerd. Sommige van hen zijn ondergebracht in een hotel. Een ander deel vond onderdak bij vrienden of familie. Het kan nog wel de hele dag duren voordat ze weer naar huis kunnen. Door de brand in Laren viel op sommige plaatsen een korte tijd de stroom uit. Het nablussen gaat naar verwachting nog uren duren. De Japanse economie groeit weer. En dat is voor het eerst in een jaar. In het derde kwartaal groeide de economie met anderhalf procent... in vergelijking met het kwartaal daarvoor. De economie van Japan had zwaar te lijden van de aardbeving en de tsunami... die het land in maart troffen. Vanuit Kazachstan is weer een bemand ruimtevaartuig gelanceerd met een Soyuzraket. raket In de capsule zitten twee Russen en een Amerikaan. Ze zullen woensdag aankomen bij het internationale ruimtestation ISS. De lancering was twee maanden uitgesteld na een ongeluk in augustus met een onbemand Russisch ruimtevrachtschip. De Russische ruimtevaartorganisatie heeft daarna alle Soyuzraketten raketten onderzocht. Volgende maand is er weer een lancering van een bemande Soyuz. Dan gaat de Nederlander André Kuipers mee.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 De spanningen tussen de aardsvijanden Israël en Iran lopen steeds verder op. Het atoomagentschap van de VN meldde afgelopen week sterke aanwijzingen te hebben... dat Iran bezig is met de ontwikkeling van een kernwapen. Drie Franse hulpverleners die een half jaar geleden waren ontvoerd in Jemen zijn vrijgelaten. De drie, twee, twee vrouwen en een man, werden in mei ontvoerd in het zuiden van het land. In het gebied zijn veel Al-Qaeda-strijders actief. Het is nog onduidelijk of er los geld is betaald... Wel heeft buurland Oman een bemiddelende rol gespeeld. De Franse president Sarkozy heeft de sultan van Oman bedankt voor zijn hulp. Maar waaruit die bestond is onbekend. In Jemen zijn de laatste 15 jaar meer dan 200 buitenlanders ontvoerd. De meeste ontvoeringen eindigden in een vrijlating. De dochter van Bill en Hillary Clinton, Chelsea... wordt verslaggever bij het Amerikaanse tv-station NBC News. Ze gaat reportages maken voor een serie... waarin mensen aan het woord komen die zich vrijwillig inzetten... voor het verbeteren van hun eigen leven of dat van hun buurt. Chelsea Clinton gaat waarschijnlijk al het geld dat ze verdient bij NBC... doneren aan de Clinton Foundation en aan een ziekenhuis. Het is niet voor het eerst dat een presidentsdochter aan de slag gaat bij NBC. Jenna Bush werkt er als correspondent. Dan het weer nog op veel plaatsen dichte mist, met soms minder dan 200 meter zicht. De mist blijft lang hangen en daardoor blijft het fris. Op plaatsen waar de zon doorbreekt wordt het vanmiddag 7 tot 10 graden. Tot en met donderdag frisse nachten met kans op mist. En overdag komt de zon er met moeite doorheen. Stel, u rijdt vandaag in uw auto, maar krijgt de fileinformatie van gisteren. Vindt u dat raar?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 ANWB, verkeersinformatie. U hoorde het net al in het nieuws. In het hele land komt plaatselijk dichte mist voor... en daar heeft het verkeer ook veel last van... omdat sommige spitstroken daardoor niet open zijn. Dat leidt onder andere tot veel vertraging op de A9 naar Amsterdam. En ook op de A2 van Den Bosch naar Utrecht... tussen knooppunt Del en knooppunt Everdingen 14 kilometer... doordat de spitstrook op de A27 dicht is. Op de A4 Den Haag-Amsterdam... tussen knooppunt Prins Klausplein en Hoogmade 13 kilometer komt uh, uh, op de A4 verderop bij Knoop Nieuwe Meer Daar is een ongeluk gebeurd. Daar staat 9 kilometer tussen Hoofddorp en, en Nieuwe Meer. De rechterrijstrook rijstrook is daar dicht. En op de A22 van Beverwijk naar Velzen een lange file... omdat de Velzertunnel in zuidelijke richting dicht is. Het verkeer moet in beide richtingen door één tunnelbuis... en daardoor staat er tussen knooppunt Beverwijk en IJmuiden 6 kilometer. Het NOS Radio 1 Lara Rensen en Marcel Ooster. Goedemorgen, er was een grote brand afgelopen nacht in Laren. Bij een houthandel en dat wil wel branden. Straks hoort u meer over de schade, vooral bij de buren, de bibliotheek. Duitsland is in de band van rechtse terreur. Neonazies hebben allochtonen ondernemers en een politieagenten vermoord. En er worden nog steeds mensen opgepakt. Wouter Meijer in Berlijn heeft het laatste nieuws. En Italië heeft haast met hervormen na... En daar spreken we nu over het tijdperk Berlusconi. Want de cavaliere Silvio Berlusconi is weg. Zaterdagavond diende hij zijn ontslag in als premier bij de Italiaanse president Napolitano. En gisteravond sprak hij het Italiaanse volk toe op televisie. We zijn een groot land. In Italië zijn de universiteiten geboren. è nato het moderne bancario geboren. Italië is tra fondatoren van de Europese europea. Italië is een fantastisch land, zei Berlusconi in zijn afscheidsreden. Volgens hem heeft Italië het moderne bankensysteem uitgevonden... en hoort niet alleen bij Europa. Het is ook een van de grondleggers van de Europese Unie. Na zijn aftreden is de grote vraag natuurlijk hoe het nu verder met hem gaat. Gooit hij de handdoek in de ring of gaat hij toch weer de politiek in? En hoe stelt hij zich te weer tegen al die processen die er nog tegen hem lopen? Wij gaan praten met correspondent Bas Mesters. Bas, wat denk je, staat vanochtend de politie bij Berlusconi op de stoep... om hem mee te nemen? Nee, nee, nee. Hij is natuurlijk nog steeds de leider van de grootste Italiaanse partij. En eh, dat soort lieden worden niet zomaar opgepakt. Bovendien is er geen enkele veroordeling tegen Berlusconi. Daar heeft hij zelf hard aan meegewerkt om dat te voorkomen. Maar het is een feit. De processen die lopen wel allemaal door. Dus hij moet zich meer zorgen gaan maken. Omdat hij niet meer kan zeggen: Ik ben pre premier, ik heb het te druk. Ik kan niet meer komen. Zijn immuniteit die was hij al kwijt als premier. Omdat het constitutionele Hof dat Had afgekeurd die wet die hij daarvoor had ingevoerd. Ja. Van welke zaken krijgt hij op korte termijn meeste last, Bast? Um, ik denk de zaak Mills. Dat is een zaak waarin hij een advocaat die ooit voor hem zijn, zijn financiële. Netwerk heeft opgebouwd. Die advocaat werd uh, als getuige in de zaak tegen Berlusconi opgeroepen. En heeft daar mijnheid gepleegd en zou daar 600.000 dollar voor hebben gekregen. Mills is daarvoor veroordeeld. Berlusconi nog niet omdat hij de zaken wist te vertragen. Maar waarschijnlijk aan het eind van dit, uh, dit jaar of begin volgend jaar krijgt hij zijn eerste veroordeling. Want dat zit er wel in. Alleen dan kan hij nog steeds in hoger beroep. Dus ook dan hoeft hij nog niet uh, de gevangenis in. Ja, de andere klopt. zaken ja. zijn natuurlijk de zaken over de meisjes die we allemaal kennen. Daar hoeven we niet te lang over te praten. <lacht> dat zijn zaken die zijn nog relatief nieuw en die lopen nog veel langer. Dus daar hoeft hij niet zo bang voor te zijn als het gaat om veroordelingen. Maar wel als het gaat om uh, de schande die dat alles met zich mee meebrengt. Wat schrijven de kranten over het vertrek van Berlusconi? Ja, heel divers. Als je nou een, een, een krant die hem steunt, die kopt vandaag. Het is hiermee nog niet afgelopen. En die refereert daarmee aan de videoboodschap die Berlusconi gisteren gaf. Waarin die ook zei, ik ga me dubbel inzetten om Italië te hervormen. In die krant ook een heel grappig stukje over de meest linkse oppositiekrant. Ze doen net alsof ze die hebben afgeluisterd. En uh, er is een discussie op die redactie tussen de hoofdredacteur... die helemaal uh, boos is en niet meer weet hoe het verder moet... terwijl zijn redacteuren aan het feest vieren zijn. En die, een vraag aan die hoofdredacteur... ja, waarom ben je zo boos? Ja, waar moeten we nu over schrijven? Ik heb dertig lege pagina's en Belusconi is weg. Hoe moet dat nu verder? Een andere krant, La Stampa, zei iets heel interessants ook... en dat is heel belangrijk om je te realiseren. Dat vergeet men een beetje. Nu schuift iedereen alle schuld op Belusconi. Maar we hebben hem wel allemaal... Drie keer tot premier benoemd. En in 2010 won hij nog een aantal verkiezingen. Er is hier duidelijk sprake van een collectieve schuld als het om deze crisis gaat. En tot slot de, de Corriere della Sera die zei dat Berlusconi gisteravond heeft gebeld met Poetin, met Medvedev en met uh, mevrouw Merkel. die hem allemaal een beetje getroost hebben. Hij is ook getroost door uh, een aantal uh, partijgenoten die voor hem, uh, voor zijn huis hebben gedemonstreerd. En um, die krant die denkt dat Berlusconi niet meer terugkomt als premier... maar dat hij wel als een soort van uh, lijstduwer uh, zijn partij uh, vooruit zal duwen... bij de volgende verkiezingen. Ja. Die troost van uh, mevrouw Merkel, had hij dat nou echt nodig? Want hij klonk ook wel verbitterd, hij is een soort weggestuurd. Heeft hem dat echt nog gekrenkt? Ja, het is echt een trotse man. Dat zei zijn vader vroeger al over hem... Silvio is trots. Als je hem zijn trots krenkt, dan, uh, dan valt het gordijn voor je. En uh, natuurlijk, zijn ijdelheid was ook een van de grootste motoren achter zijn ambities. Hij wilde altijd geliefd worden. En nu wordt hij zomaar op, opzij gezet en uitgejoeld op straat en uitgefloten. Hij zei in zijn videoboodschap ook dat hij dat heel triest heeft gevonden. Goed, wij gaan naar uh, Lidie Peters in Rome. Praten we nog door over Berlusconi en hoe de Italianen tegen zijn vertrek als premier aankijken. Um, TV-producent Lidie Peters woont al twintig jaar in Rome. Mevrouw Peters, goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. Hoe, bent, hoe bent u vanochtend wakker geworden? Hoe heeft, het, hoe heeft u het afgelopen weekend beleefd? Nou, het afgelopen weekend, zaterdag, was uh, in de stad een klein feestje... alsof uh, Rome kampioen was geworden, voetbalkampioen... He, maar de, uh, vanaf vijf uur stroomde het centrum vol en werden er liederen aangeheven als Bella Ciao, een van de grote uh, liederen van de partijani, eh, uh, van de wedstrijders hier uit de Tweede Wereldoorlog, als een soort van we zijn vrij, we zijn eh, uh, uh, nu nu hebben we Berlusconi is weg. He, maar ja, dat was pas uh, tegen de avond. He, men riep ook uh, bijvoorbeeld, uh, we willen onze bushalte terug. Want vlak voor zijn woning, er was ooit een bushalte die uh, de, veel gebruikt werd. Maar die werd uh, weggehaald omdat dat de veiligheid van uh, Berlusconi uh, te veel in gevaar bracht. Dus er was gewoon één groot feest was er in de stad. Gisteren zakte het alweer iets in. En ik denk dat de Italianen wat voorzichtiger zijn geworden. He, want de spanning wat er nu gaat komen, ja... Ja, zijn er ook andere geluiden te horen, mevrouw Peters? Want heel veel mensen hebben tenslotte toch op hem gestemd. Nou ja, en gisteravond was er ook een kleine protestdemonstratie... of een steundemonstratie van zo'n 500 aanhangers van hem uh, voor zijn paleis. En uh, ja, uh, men weet ook wel dat, het, uh, dat er nu harde maatregelen genomen gaan worden. Maar over het algemeen is men toch blij dat die spanning weg is. Dus, dus de, de politieke spanning. Ja, en u zegt tegelijkertijd ook na veel euh, euforie, na het vertrek van Berlusconi is er nu toch ook het besef dat er ja, ook onzeker, een onzekere tijd aankomt. Hè? Ja, men weet dat er uh, harde maatregelen komen, dat er uh, veel uh, ja, uh, de, de, de financiën moeten op orde gebracht worden. En dat gaat natuurlijk niet zonder uh, slag of stoot. He, mensen, uh, vooral uh, mensen die weinig hebben. Daar uh, wordt bijvoorbeeld uh, gesproken over het uh, herinvoeren van de goedbelasting. En dat be kleine beetje is voor heel veel mensen net te veel voor hun mage komentje. Ja. En Berlusconi, uh, we hoorden het Bas net al zeggen. Uh, Een trotse man, hij was ook bitter natuurlijk. Hij zei ook min of meer dat hij nog niet weg is uit de politiek. Horen we nog van hem? Ik denk het wel. Ik denk niet dat hij weg is. Ik denk dat hij uh, in ieder geval gaat proberen om zoveel mogelijk invloed te houden. En dat hij ook in zijn partij hè, toch nog een hele belangrijke rol uh, wil spelen. En zo ook direct ook op de landspolitiek. Goed. Mevrouw Peters, hartelijk dank voor uw verhaal. Geen dank. dank Vanuit jou. Rome. Daars. Goedemorgen. Zo dadelijk, er is veel te doen geweest dit weekend... over de zogeheten Dunnermoorden in Duitsland. Zijn ze opgelost? Daar horen we zo meer over. Eerst naar Helene de Geest voor de verkeersinformatie. Doordat uh, veel spit, uh, spitstoken vanochtend dicht zijn vanwege de dichte mist... leidt dat tot extra file op de A2, bijvoorbeeld van Den Bosch naar Utrecht. Tussen knooppunt Del en knooppunt Everdingen, 11 kilometer. Op de A4, lange file van Den Haag naar Amsterdam... tussen knooppunt Ypenburg en Zoete -Rijn Dijk 13 kilometer... Op de A9 ook maar Amstelveen tussen knopen Kooimier en Beverwijk 16 kilometer. En nog eentje veroorzaakt door een dichte spitstrook. Dat is die op de A28 van Zwolle naar Utrecht. Tussen Amersfoort-Vathorst en de afrit Maren 12 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. In Laren heeft afgelopen nacht flink brand brandgewoed. Bibliotheek was er ook doorgetroffen, staat in het centrum van de Noord-Hollandse gemeente. De bewoners uit omliggende huizen moesten ook nog eens geëvacueerd worden. Directeur van de bibliotheek Paulien Gemeligt Meiling, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het met de boeken en de bibliotheek zelf? Uh, wat ik gehoord heb, want ik ben er nog niet dichtbij kunnen komen... omdat het allemaal afgezet werd vanuit veiligheidsreden... is dat de bibliotheek als verloren moet worden beschouwd... Dus dat is heel triest. Zowel het pand als de inventaris zijn waarschijnlijk uh, geheel verloren. En natuurlijk onze mooie collectie uh, boeken. Mm, ja, had u een bijzondere collectie? Nou, we hadden onder andere een uh, mooie historische collectie over Laren en omgeving. En verder hadden we natuurlijk een uh, goede collectie. Zo'n 30.000 uh, boeken en, en tijdschriften en andere spullen die uh, met veel plezier door de bewoners van Laren geleend werden. Mm, en die collectie over Laren, ik neem aan dat die tamelijk uniek is. Was, moet ik uh, nou, we hebben natuurlijk ook een historische kringen en archieven. Dus het is niet echt uh, van dat niveau. Maar het is gewoon een hele mooie, was een mooie collectie uh, materialen over de geschiedenis van Laren. Maar uh, ja, we gaan ons best doen om die weer op te bouwen. Want uh, wat erger is, is dat onze leden uh, voorlopig dus geen gebruik kunnen maken van de bibliotheek in Laren. Maar gelukkig dan wel van de bibliotheek in Huizen, waar we een samenwerking mee hebben. Maar goed, u moet een bibliotheek opbouwen. Uh, wat betreft boeken, maar ook wat betreft gebouw. U moet eerst maar eens zoeken naar een gebouw, want dat is dus ook weg. Het gebouw is uh, in ieder geval helemaal verloren. Uh, dan is het wel zo dat wij over een jaar zouden verhuizen naar een nieuwe locatie hier in Laren. We zouden op de Brink, uh, wordt op dit moment een oud klooster verbouwd tot een uh, cultuurhuis. Waar de bibliotheek, uh, volksuniversiteit, uh, sociaal-cultureel werk en de gemeente gezamenlijk in zouden komen. Maar we hadden natuurlijk heel graag uh, ons laatste jaar nog in ons uh, pand gewoon uh, goed uh, uitgediend. Hmm. Was het zo'n grote brand, mevrouw uh, gemiddag ja, het was een hele, grote brand. Ja, ja, een hele grote brand. Het is begonnen met een houthandel die achter de bibliotheek ligt. Uh, die is ook helemaal verloren gegaan. En toen is het overgeslagen op de bibliotheek. En uh, ja, dat was natuurlijk ook zorgelijk omdat het midden in het centrum van Laren is. Dus er zijn ook veel mensen geëvacueerd, die omwonenden. Gelukkig is er niemand gewond uh, geraakt en zijn de huizen gespaard gebleven. Hm. Dus dat vind ik ook wel heel belangrijk. Mensen vragen zich via Twitter af of ze hun boeken die ze geleend hebben bij uw bibliotheek ook moeten terugbrengen. Uh, nou, hoe zit dat? Wel. Graag wel. Dan gaan we gaan allemaal nog via onze website uh, communiceren hoe we dat gaan doen. In ieder geval kunnen de leners uh, gebruik maken van de bibliotheek in Huizen. En gaan we gaan op onze website en in de kranten snel laten weten hoe we het uh, gaan oplossen. Maar ja, het is net vannacht gebeurd, dus dat moeten we nog eventjes uh, allemaal op een rijtje zetten. Goed. Paulien Kemeli, Meiling, directeur van de bibliotheek in Lara. Sterkte ermee, Dank u wel. En bedankt voor uw verhaal. Graag gedaan. Dag. Ja. Tien minuten voor half negen is het u naar het NOS Radio 1 journaal De Dunne Moorden. Ze worden eh, in Duitsland genoemd. Tussen 2000 en 2006 zijn zeker negen mensen vermoord. Acht Turken en een Griek. En tot nu toe was eigenlijk niet duidelijk in welke hoek de daders gezocht moesten worden. Maar dit weekend bleek dat het waarschijnlijk om neonazies gaat. Correspondent Wouter Meijer in Berlijn. Wouter, de laatste moord is van nou, ruim vijf jaar geleden. Hoe kwam de politie zo ineens bij nieuwe verdachten? mm <laughs> Nou, dat is allemaal losgekomen door een ontploffing en een brand... in een woonhuis in Tsikau in Oost-Duitsland, tien dagen geleden. En toen men daar de puinhoop van het huis ging doorzoeken, kwamen er steeds meer opmerkelijke zaken. Ten eerste een dienstpistool van een agent die vier jaar geleden is vermoord. Uh, daar is toen heel lang gezocht naar de daders van die moord... maar door allerlei pech en ongeluk is het onderzoek mislukt. Nu vonden ze daar haar dienstpistool. En vrijdag werd in dezelfde puinhoop ook een wapen gevonden... dat precies overeenkomt met het pistool... waarbij negen mensen verspreid door Duitsland tussen 2019 en 2006 zijn vermoord. Zoals je zegt, die Deuner moorden, omdat het in acht van de negen gevallen... om Turkse middenstanders ging. Ook allemaal zaken waar nooit een dader voor is gevonden. Ook allemaal gezocht, waarna een tijdje vergeet je om verder te zoeken. En nu valt opeens alles op zijn plaats. Die mensen die die woning zelf hebben opgeblazen waarschijnlijk... dat zijn de hoofdverdachten. En wat weet je daarover? Wat is er nou, over bekend? Dat zijn drie mensen, twee mannen en een vrouw. Maar die twee mannen zijn op dezelfde dag dood aangetroffen in een camper... die ze ook in brand hadden gestoken. Dat is waarschijnlijk zelfmoord. De vrouw, dus de derde van de drie, heeft zichzelf op die dag aangegeven... bij de politie, maar weigert tot nu toe iets te zeggen. En gisteren is er nog een vierde persoon aangehouden... die ook lid zou zijn van die organisatie die men daar achter heeft gevonden. Want er zijn ook documenten in het huis gevonden. Die organisatie heet de Nationaal Socialistische Ondergrondse. Dus heel duidelijk een organisatie die zichzelf met nazi's afficheert associeert um, en daar ook trots op was. Want er zijn ook nog dvd's gevonden in de puinhopen van het huis... waarin ze zelf hun aanslagen op een rijtje zetten... in een nogal kinderachtig gemaakt filmpje... maar het is eigenlijk te gruwelijker... Um, met de Pink Panther en het muziekje van de Pink Panther eronder... Uh, waarin ze al die aanslagen met beelden die ze zelf gemaakt hebben... voor een groot deel uh, achter elkaar zetten... en in feite alsnog, uh, postuum zou je kunnen zeggen, opeisen. Walter, ik kan me voorstellen dat dit hard aankomt in Duitsland... dat het om neonazies gaat... Ja, maar is daar er heel erg van geschrokken. De minister van Binnenlandse Zaken, Friedrich, die zei gisteren ook voor het eerst... noemde hij ook het woord, hij zei dit is rechtsextremistische terreur. Kijk, er zijn wel eerder aanslagen geweest in Duitsland van een extreem rechtse hoek. Eh, het, het bekladden van graven bijvoorbeeld. Maar dat zijn altijd losse incidenten en misschien zelfs wel streken. En nu voor het eerst duikt er een hele serie moorden en aanslagen op... die allemaal bijna vergeten waren, maar die misschien allemaal wel het werk zijn van een club die bestaat en die bestaan heeft. Mensen die ruim tien jaar ondergronds geleefd hebben... dus ook steun moeten hebben gehad van anderen om te overleven... die blijkbaar nooit is opgevallen of misschien wel. Dat is natuurlijk de grote vraag. Want de, de volgende vraag is waarom zijn ze niet opgevallen? Waarom heeft men nooit al die gevallen zo goed onderzocht... dat men bij de daders is gekomen? Ja, en dat kan twee oorzaken hebben. Of de recherche heeft eigenlijk geen idee... wat er in de neonatiesim gebeurt. Of wat nog erger zou zijn... dat de inlichtingendienst eigenlijk wel wist... maar wilde infiltreren en ze de hand boven het hoofd heeft gehouden... om veel meer te weten te komen. Wouter Meijer in Berlijn. Dank je wel, Wouter. Joris van de Kerkhof die is de hele ochtend al bezig met kentekenplaten en wel of niet chips daarin verwerken. Hij is nu in Den Haag, als het goed is Joris. Dat heb je dan toch nog snel gedaan? Ja, ja er was wel een file tussen uh, Rewijk en Den Haag, maar dat was voornamelijk bij de afslag naar, naar Rotterdam. Dus dat reed redelijk uh, snel door, dat is mooi. Uh, en het mooie is nu in de stad zelf: daar zijn bij een benzinestation niet alleen automobilisten. Maar er is ook een meneer met een fiets die voorbij komt. Hebt u gehoord, meneer, over die discussie, over die kentekenplaten, over het stelen van kentekenplaten? Dat heb ik nog gelezen. Ja. Ik heb nooit zelf ondervonden of meegemaakt via via, nee. Kijk is dat, hè? Dan is het zo'n discussie die gevoerd wordt en je hoort alleen maar via via... Nou ja, je hoort het niet eens via via, je leest alleen maar in de krant. Ja, klopt, in mijn geval wel, ja. Zou het wel waar zijn? Ik denk het wel, ja. ja. Maar ik kan het niet bewijzen. Het is... Uh... Nou, zijn er ideeën om er een chip in te doen, uh, zodat er het stelen wat, uh, wat, wat moeilijker wordt in ieder geval? U bent met de fiets. Dat is met fietsen eigenlijk al gebeurd, hè? Om het stelen tegen te gaan. Zou kunnen, weet ik eigenlijk niet. Ik, ik weet het niet. Uh... Bij mij niet, volgens mij. Nee. Het is wel Bij deze niet, ja. Nee. Niet dat ik weet. Ik hou er ook niet zo mee bezig, eerlijk gezegd. Nee. Want als je ermee bezig houdt, dan heb je al het idee dat ik gestolen wordt. Nou ja, het zou best kunnen, maar ik ben er wel zuinig op. Dus uh, zet hem altijd binnen. Dus dat uh, moet goed komen. Hou maar goed vast dan. Dank je wel. Nee. Da. Jongens, gaat nog verder over de kentekenplaten vanochtend. Birma moet nu echt snel meer politieke gevangenen vrijlaten. Of op zijn minst naar gevangenissen overplaatsen dichter bij familie. Dat vindt een mensenrechtencommissie die door de Burmeese regering zelf is ingesteld. Vorige maand werden al honderden gedetineerden vrijgelaten. En deze week zou een volgende groep vrijkomen. Correspondent Michel Maas. Michel, het nieuws over nog meer vrijlatingen wordt gemeld in een staatskrant. Hoe betrouwbaar is dat nieuws? Wel dat je het serieus moet nemen en uh, het is weliswaar maar een brief van een commissie. Maar uh, de vorige keer dat deze commissie een brief publiceerde in de staatskrant... werden er de dag erop 6000 gevangenen vrijgelaten. Dus dit zou ook heel duidelijk een uh, aankondiging kunnen zijn van zo'n vrijlatingsactie. Weet jij trouwens hoeveel uh, mensen daar vanwege politieke overtuiging achter de tralies zitten? Nou, de schatting die altijd uh, de ronde doet is dat er zo'n 2000 politieke gevangenen in Birma zijn. En vorige maand zijn er daarvan zo'n uh, ruim 200, dus 10 procent, vrijgelaten. En vanaf die tijd is er eigenlijk grote druk op de Birmeese regering om die rest dan ook maar vrij te laten. Mm, in december zijn er uh, tussentijdse verkiezingen in Birma. Er wordt gezegd dat uh, Aung San Suu Kyi, jarenlange tegenstander van het militaire regime, daaraan meedoet dit keer... Hoeveel weet je daar inmiddels over? Is dat inderdaad waarschijnlijk? Dat is zeker waarschijnlijk, want een uh, woordvoerder van haar eigen partij... heeft dat uh, twee dagen geleden gezegd. Uh, de partij gaat zich officieel aanmelden bij de regering. Gaat zich laten registreren. En Aung San Suu Kyi, die zal kandidaat zijn voor een van de parlementszetels... die in die tussentijdse verkiezingen beschikbaar komen. En ja, je kunt zeggen, dat is een enorme ommezwaai. Want die oppositiebeweging van Aung San Suu Kyi, die heeft... Uh, vanaf vorig jaar alles geboycott wat met de regering te maken had. Ze hebben de verkiezingen geboycott, want ze vonden dat maar een, een wasse neus. Dat was alleen maar iets van militaire machthebbers... die proberen er een beetje netjes uit te zien in het buitenland. Maar kennelijk zijn ze nu om en kennelijk uh, beschouwen ook de oppositie en Aung San Suu Kyi de veranderingen in Birma als serieus. Want uh, ze gaan nu gewoon meedoen met de politiek in het land... en ze praten met de regering. En dat wijst erop dat ze echt wel het gevoel hebben... dat er dingen daadwerkelijk het veranderen zijn in Birma. Ja, dan, dan zou je dus kunnen denken dat de junta in Birma... die het land natuurlijk al heel lang in de greep heeft... iets aan democratie wil gaan doen, iets meer vrijheid gaat toestaan. Zou dat inderdaad kunnen? Ja, daar lijkt het zeker wel op. Ja, iets, het, het is al een heleboel. Ze hebben verkiezingen gehad vorig jaar... En uh, ja, dat, dat werd dus als een wasse neus afgedaan. Maar nu blijkt dus wel dat, dat de president daadwerkelijk van plan is... om die democratie te laten werken, zo goed als zo kwaad als het kan. En dat ze ook echt van plan zijn om uh, vooral naar het buitenland toe... een beetje te laten uh, zien dat het menes is. Want ze willen eindelijk ook eens van die uh, sancties af... die het Westen voortdurend uh, nog steeds uh, handhaaft ten aanzien van Birma. En ze willen eindelijk een beetje een normaal land worden. En tot nu toe gaan de de veranderingen, de democratische veranderingen in Burma... veel verder dan uh, iedereen had durven hopen. En het ziet er dus kortom gewoon goed uit voor Burma. Michel Maas over versoepelingen in dat land. Meer dan 250.000 mensen hebben diabetes zonder dat ze het weten. Bent u vaak moe? Heeft u veel dorst? Moet u vaak plassen? Neem dan geen risico en doe de gratis bloedsuikertest tijdens de diabetesweek in de apotheek van 14 tot en met 19 november. Meer weten over diabetes? Kijk op apotheek.nl of vraag het de apotheker. Wie heb je nou de leiding? Ik bedoel serieus even de huiskamen temperatuur en graadje ogen. Hoe moeilijk kan dit nou zijn? De Remea Isense klokthermostaat. Daar kun je zonder handleiding mee lezen en schrijven. Mooi ding, man! Kijk op remeha.nl.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 DA ondersteunt je gezondheid deze herfst. Daarom nu 30% korting op Centrum Adult, Centrum Performance en Centrum Select Multivitamines. Radio 1. Het NOS-journaal. Italiaanse formateur wil vooral samenwerken met andere partijen. En een gratis museum trekt niet meer kinderen. Het is half negen, Goedemorgen. ik ben Jan van der Putten. In Europa wordt met spanning uitgekeken naar de reactie van de beurzen op de ontwikkelingen in Italië. De gisteren benoemde formateur, Mario Monti, begint vandaag met het samenstellen van een nieuwe regering die tientallen miljarden moet bezuinigen. En analisten verwachten dat de Europese beurzen straks in de plus openen. Als Italië het vertrouwen op de financiële markten terugwint, dan hoeft het land minder rente over zijn schulden te betalen. Gisteravond gaf Monti een korte verklaring, correspondent Bas Mesters. Monti zei dat Italië weer financieel gezond moet worden... en dat er meer sociale gelijkheid moet komen. Hij zei dat het een moeilijke opdracht is... maar dat de Italianen het kunnen redden als ze maar samen willen werken. Informateur formateur Monti heeft momenteel veel draagvlak in het parlement. Vrijwel alle partijen hadden zich achter de kandidatuur van Monti geschaard dit weekend. Ook de partij van Berlusconi... Al uh, heeft hij gezegd wij steunen Monti daar waar hij het akkoord uitvoert wat Berlusconi met de EU heeft gesloten. De enige partij die Monti niet wil steunen op dit moment is de Lega Nord van Umberto Bossi. Die partij die wil elke uh, besluit van Monti van geval tot geval gaan bekijken. Musea zullen nauwelijks extra kinderen trekken door de toegangskaartjes voor die groep gratis te maken. De Nederlandse Museumvereniging concludeert dat na eigen onderzoek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 Een houthandel en een bibliotheek zijn in het Noord-Hollandse Laren verwoest door brand. Die brand ontstond gisteravond rond half twaalf in de houthandel en het vuur sloeg over naar de bibliotheek. De hele collectie moet als verloren worden beschouwd, zegt de directeur. En de houthandel is een historisch pand, zegt de burgemeester. De houthandel is uh, sinds Mensenheugen is op die plek uh, gevestigd. Het is een van de oudste ambachtelijke bedrijven. Uh, er is ook een rijksmonument aan verbonden. Uh, de baan uh, waarmee hout werd vervoerd. Uh, Laren weet niet anders en beter dan dat uh, de handel in het dorp gevestigd is. Door de brand in Laren viel op sommige plaatsen korte tijd de stroom uit... en het nablussen is nog in volle gang. Het gaat slechter met de orang oetan dan gedacht. Op Borneo, waar de meeste apen leven, zijn in een jaar tijd 750 orang oetans gedood, zeggen onderzoekers. Ze interviewden duizenden Indonesiërs op Borneo... en op basis van de antwoorden kwamen de onderzoekers tot het getal van 750 gedode apen. Volgens het Indonesische ministerie van Landbouw deugt dat onderzoek niet. Vanuit Kazachstan is weer een bemand ruimtevaartuig gelanceerd met een soyuz raket In de capsule zitten twee Russen en een Amerikaan. Five. 4, 3, 2, 1. Astronauten gaan naar het internationale ruimtestation ISS. En de lancering was twee maanden uitgesteld na een ongeluk in augustus... met een onbemand Russisch ruimtevrachtschip. En nu lijkt alles goed te gaan. Correspondent Kizia Hekster pas woensdag of de docking van de Soyuz aan het ISS zelf ook allemaal goed verlopen is. Dus het moment dat de astronauten daadwerkelijk in het internationale ruimtestation zijn aangekomen, dan pas lijkt me de conclusie rechtvaardig dat, dat alles in orde is. Maar voor vandaag kan iedereen in ieder geval opgelucht ademhalen. En volgende maand is er weer een lancering van de Soyuz Dan gaat de Nederlander André Kuipers mee. En dat was het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. Deze dagen wordt het weer bepaald door mist en lage bewolking. En op dit moment heeft een groot deel van het land hiermee te maken... en op sommige plekken is het zicht minder dan 200 meter. Er is ook een lichtpuntje, want vanuit het zuidoosten klaart het langzaam op... en komt de zon tevoorschijn. Later vandaag zal op meer plekken de zon doorbreken. Het is wel koud en in het oosten van Nederland vriest het tot dit moment 1 of 2 graden. Onder de grijze deken blijft het kil, met maximum temperaturen van net boven het vriespunt. In het zuiden van Nederland is of wordt het een stuk zachter, zeker als de zon een beetje meewerkt. De wind komt uit het oosten en is zwak tot matig van kracht. De komende nacht verloopt wederom mistig. De temperatuur loopt uit 1 van 5 graden in Zeeland tot min 2 in het oosten van het land. Morgen ook eerst veel grijs. In de loop van de dag wordt het zonnig. In de zon warmt het op tot 6 graden in Groningen en 9 in Zeeland en Limburg. ANWB Verkeersinformatie. Sommige spitstroken zijn niet open vanwege de mist. Onder andere die op de A27. En dat leidt tot een lange file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Tussen de knooppunten Del en Everdingen 14 kilometer. Verder is het druk op de A4, Den Haag-Amsterdam... tussen Hoofddorp en knooppunt Badhoevedorp 7 kilometer door een aanrijding. Alle rijstroken zijn daar weer vrij. De langste file staat de hele ochtend al op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Tussen knooppunt Koymeer en Beverwijk 15 kilometer... Dat heeft te maken met problemen in de Velsertunnel en ook is de spitsstrook op de A9 niet open. Door die problemen op de, in de Velsertunnel staat er ook file op de A22 tussen knooppunt en Beverwijk en IJmuiden 6 kilometer. En op de A28 tot slot van Zwolle naar Utrecht een lange file tussen Amersfoort-Vathorst en de Afritmaren 12 kilometer. Het solide verankeren van vermogen is er niet eenvoudiger op geworden.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 Via Funda in Business vindt u alle ruimte om te ondernemen. Kantoorpanden, bedrijfshallen, winkelruimtes, horecagelegenheden of bouwgrond. <coughs> Vind de ruimte voor uw onderneming op fundainbusiness.nl. Goedemorgen. Het is acht minuten over half negen. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Er zou een akkoord zijn afgelopen nacht in België. Formateur Elio Di Rupo had de onderhandelaars gevraagd... om de begrotingsbesprekingen gisteravond af te ronden. Ze zijn tot heel laat doorgegaan en ondertussen neemt de bezorgdheid toe... zoals die van oud-minister en huidig eurocommissaris Karel de Gucht. Hij zegt dat, als er geen doorbraak komt... België misschien de volgende prooi van de financiële markten wordt. Uh, als uh, de financiële markten zich echt uh, frontaal uh, zouden keren tegen België... dan denk je dat dat ook in België, ook in België bijzonder vlug zou kunnen gaan. Dus we moeten dat vermijden, hè, want diegenen die dat gaan betalen... dat zijn de gewone burgers, ja. dus we moeten dat vermijden. Hmm, pittige woorden van Karel de Grucht. Wij gaan snel naar onze correspondent Joris van Poppel in Brussel. Joris, er zijn zorgen in Europa over België. Um, is het die roepo gelukt om een akkoord te sluiten? Nee, helaas. Nog niet. Ondanks dat. Dit weekend werd gesteld als een harde deadline door mensen van zijn eigen partij, door mensen van andere partijen. Iedereen verwees ook naar de financiële markten, naar Italië. We hebben niet veel tijd meer. Dat gaat over een begroting die op 1 januari moet ingaan, zeg maar wat je in Nederland bij Prinsjesdag doet. Daar zijn ze al een maand over bezig, daar komen ze maar niet uit. Uh, en de tijd dringt, want als die begroting nog door het parlement goedgekeurd moet worden, dan moet dat echt, nou ja... Het had afgelopen weekend uh, moeten gebeuren. Maar ja, de deadlines in de Belgische politiek, die zijn nu eenmaal... Boterzacht, dat is wel weer gebleken. Ja, en uh, helpt het dan als mensen zoals De Gucht de druk een beetje opvoeren? Ja, de, er wordt zelfs gezegd dat België, de, de Belgische politiek... eigenlijk alleen maar tot een akkoord kan komen met uh, druk van buitenaf. Ofwel door Europa, door de Europese Commissie... ofwel van de financiële markten... ofwel heel af en toe van de koning die zich kwaad maakt. Maar zelf komen die politici er steeds minder goed uit. Er wordt hier ook al verlangend gekeken naar Super Mario dat hoorde ik vanmorgen hier op de radio, er wordt nu hier gezegd... moeten wij ook niet zoals in Griekenland of zoals in uh, Italië... iemand van buiten de politiek aanstellen om een soort noodregering te gaan, te gaan leiden. Nou, dat zijn nog maar wilde gedachten. Maar het begint er wel steeds meer naar uit te zien dat het die kant op gaat... De premier, de ontslagnemende premier, Yves Le Terme, al, al anderhalf jaar ontslagnemend. Die uh, heeft nu vanmorgen ook al aangekondigd. dat hij in ieder geval maar een noodbegroting gaat maken. zodat als de politiek er niet meer uitkomt. dat ze in ieder geval, nou ja, de belastingen uh, kunnen innen. en de ambtenaren kunnen betalen. natuurlijk de dingen die een normale staat moet doen. Ja, en uh, ja, dat ligt natuurlijk moeilijk. Je zou het dan uit de politiek halen, zoals jij nu uh, aangeeft. En dat zou dan nodig zijn, omdat um, het. ...bezuinigen die 11 miljard euro zo lastig valt binnen de politiek. Want waar hebben ze zoveel moeite mee? Ja, de, de, de, toch vooral de enorme tegenstelling. Kijk, er zitten zes partijen te onderhandelen aan die tafel nu. En dat zijn de Vlamingen tegen Walen. Dat gaat wel moeilijk. Het is ook vooral links tegen rechts. Aan de ene kant heb je de partij van, van Elio Di Rupo. Dat zijn de oude traditionele Waalse socialisten... Uh, een van hen uh, voormannen die heeft gisteren nog gezegd... al die strenge Europese economische eisen die, die aan België worden gesteld nu... dat is eigenlijk voor ons niet meer dan een, niet meer dan een inspiratiebron. Nou ja, de, de, de Vlamingen... De Vlaamse christendemocraten die hebben daar weer fel op gereageerd. Die zeggen van, dat, dat kun je niet zeggen. De financiële uh, orthodoxie, je, je, je huishoudboekje goed in orde hebben. Dat is juist het enige, het enige wat we nog kunnen om aan de financiële markten te bewijzen. Dat we echt wel in staat zijn om ons land goed te leiden. Dus er zitten enorme spanningen. Links, rechts, Vlaams, uh, Waals. En er moet een gigantisch bedrag van 10 miljard euro moet worden bezuinigd. Zo'n beetje die bezuinigingen die Nederland vorig jaar al deed. Die moet België nog gaan doen. Daar is toch niks van er nog niks over beslist voor 1 januari allemaal. Nou, Joris, op weg naar de volgende keiharde deadline. Wanneer ligt die? Precies. Nou ja, 15 december wil de Europese Commissie... wil uh, in ieder geval iets op papier, zijn, uh, op papier zien. Dus dat is waarschijnlijk de volgende deadline. Maar ja, ik heb er weinig vertrouwen meer in. Ik denk dat die deadline, dat gaan ze ook wel weer... een soort van boter omheen vrijen... <lacht> om te zorgen dat ze daar omheen komen. Dus voor kerst, ik hoop een regering voor België... maar. Ik heb er een hard hoofd in. Ze praten niet ieder geval nog, Joris. Dankjewel, Joris van Poppel vanuit Brussel. Dan naar de andere Joris. Joris van de Kerkhof. die staat uh, nu in Den Haag, heb ik begrepen. Was vanochtend uh, bij tankstations uh, om te praten over kentekenplaten. En jij um, gaat daarover praten met de VVD'er, geloof ik, hè, Joris? Ja, Charlie Optro, Tweede Kamerlid voor de VVD, eh, met zijn auto hier vanuit Wassenaar helemaal naar de andere kant van Den Haag gereden. Uw kentekenplaten zitten er goed vast op. Hebt u die extra vastgezet? Eerlijk gezegd, nee. Oh. Uh, volgens mij zijn ze goed bevestigd. Maar ik laat er toch nog een keer naar kijken, nu ik ook de laatste weken me zo heb verdiept in wat er allemaal gebeurt met het frauderen met kentekens. Dat is heftig. Ja, dat frauderen aan de ene kant, maar aan de andere kant zijn het gewoon mensen die net als u en ik het ding gewoon te los hebben zitten. En dat het eraf valt. dat je tegen een randje aanrijdt. Want uh, die onderkanten van die auto's zijn allemaal te laag. Ook bij uw auto, te groot en te laag. Dat je het er gewoon afrijdt. En ja, dan lijkt het frauderen, maar dan is het gewoon slorden. Nou, u moet niet te snel constateren dat ze er bij mij slecht op zitten. Volgens mij is dat niet het geval. Dan hopen uh, maar... we er naar naartoe, ja. <laughs> Kunnen we het doen. Uh, maar het, het is een punt dat uh, de bevestiging rammelt. Maar bovendien, ze zijn makkelijk na te maken. En op afstand zie je niet zo gauw of het een gefraudeerde kenteken Plaat is, of een originele. Dat is heel lastig. En er zit natuurlijk een uniek nummer op elke plaat. Maar ja, dan moet je op 10 centimeter afstand en je bril goed schoonmaken, kan je het nummer zien. Terwijl het chipje is op 20 meter afstand te lezen. Dus dat zou het erg beveiligen. Ja. U bent voor die chips die dan uh, op de plaat zitten en ook in de auto. En dan moet de politie ook met lasers hè, die die chips kunnen lezen uh, aankomen, uh, zodat de beveiliging groter is. Ja, nou zijn we uiteindelijk bij uw plaat. U kunt bij mij zien dat hij met twee schroefjes extra bevestigd is. Ja, drie zelfs, want in de NL en de Europese vlag zit nog een blauwe. Ja. Dus in principe zou die er niet af kunnen. Maar goed, een crimineel zou dat, doet dat natuurlijk wel. Maar ze kunnen ze ook gewoon namaken. Ja. En soms gewoon uh, een gladde plaat. Als je erbij staat, zie je dat. Maar op afstand uh, met camera's kan je dat niet zien. Ja, Je kunt er ook gewoon iets tussen zetten. Want je kunt je vinger erachter halen. Dus dan kun je er ook een schroevendraaier tussen zetten. Ziet, en dan breng je zo af. Bij mij zit het goed. Zullen we nu op uw wagen gaan kijken? Want die staat aan de overkant van de weg. Maar oh, we kunnen ook op de radiowagen gaan kijken, hoor. Die zit, die zit, die zit wel redelijk stevig. Um, kijk, hier, kun je, hier zit wel reclame op. Dat was wel nee, maar... probleem. Nou ja, ja we kunnen. Ja, als we nu hard doortrekken, dan trek je hem ja, nou, nee, eraf. Uh... U bent ook geslaagd. Allebei. <laughs> nou, heel goed. Uh, hoe groot is het probleem nou eigenlijk? Mensen die ik aanspreek, uh, die zeggen van... Ja, ik heb er misschien wel wat van gehoord, maar... Uh, uiteindelijk heeft niemand echt een voorbeeld van dat het bij hem zelf gebeurd is. Nou, als je met benzinepophouders uh, spreekt, dan gaat het over vele miljoenen van mensen die tanken, die rijden door. Dan uh, hebben ze een foto gemaakt van de auto en dan wordt het kenteken nagetrokken, en blijkt het een gestolen auto te zijn. Maar vaak ook een, uh, ja, dat, dat er twee of drie keer dezelfde kentekens rondrijden. Dus ze maken een kenteken na, pakken een auto een beetje dezelfde omschrijving, dezelfde kleur. Wie zijn ze dan? Ja, dat zijn natuurlijk gewoon pure criminelen en die doen het om uh, benzine te stelen, maar die, die doen het zelfs om uh, bankraken te zetten en dergelijke. En de politie heeft natuurlijk her en daar op de wegen en sommige grote tankstations hebben camera's en die uh, lezen dan het kenteken af. Maar ja als het dan een gefraudeerd kenteken is. Je ziet het niet als je zeker weet dat die auto gestolen is, akkoord. Maar soms rijden de twee dezelfde auto's rond met hetzelfde kenteken... omdat er wordt gefraudeerd. Bent u er bang voor? Of, nee, laat ik het anders vragen. Hebt u wel eens een, een bekeuring gehad voor te hard rijden... op een plek waar u nog nooit geweest bent? Ik heb wel eens een bekeuring gekregen... en uh, toen dacht ik, ja, dat ben ik zelf wel geweest... dus ik moet dat bekeuringje maar betalen. Nee, ik, heb, ik heb het zelf niet meegemaakt, maar ik hoor het steeds van pomphouders. Maar uh, ik hoor het ook van winkeliers die zeggen... ja. Er is bij mij eh, een diefstal geweest, mensen op straat, tasje uit de hand gerukt, soms ook van een scooter. En dan wordt het nagetrokken en dan blijkt het kenteken niet te bestaan of dan blijkt het twee keer te bestaan. Jammer dat die pomphouders verder niet willen meewerken aan zo'n programma. Die zeggen dan van wij verkopen benzine en willen hier verder niet over, over doorpraten. Maar, maar goed. Van de, van de pomphouders, de heer Klok van Beta Belangenvereniging eh, Tankstations. Eh, die is heel erg eh, voor die oplossing. Die zegt dus inderdaad beter bevestigen. Zoals bij mijn auto bij uw auto het geval is. En ook een chipje inbouwen. En ik denk ook dat het aantal gestolen auto's voor ze afnemen. Want de politie heeft nu wel camera's her en der langs de weg staan. Ja. Eh, maar ja. Als ze dan een, een fatsoenlijke kentekenplaat erop zien zitten, denken ze dat oké okay. En als straks dat chipje ontbreekt, of het is een ja. gestolen eh, plaat. Punt, gestolen, dat punt is duidelijk. Is... Dank, dank u wel voor uw verhaal. Graag gedaan. De relatie tussen Israël en Iran is zeer gespannen. zeer gespannen. En het werd er het afgelopen weekend niet beter op. Hoort u zo meer over Eerste Verkeersinformatie. Van de ANWB, Helene de Geest. De meeste vertraging is er vanochtend in Noord-Holland. Er is ook zojuist weer een ongeluk gebeurd wat voor extra vertraging zorgt. Op de A8 is dat gebeurd van Zaandam naar Amsterdam. Tussen Krommenie en, en Oostzaan daardoor 6 kilometer file. Er zijn twee rijstroken dicht en op de A7 loopt het verkeer daardoor ook vast. Tussen Purmerend-Zuid en Knoop en zaandam 8 kilometer. Op de A9 is het hele ochtend al druk vanwege problemen in de Veelsortunnel. Veel mensen gaan omrijden en bovendien is de spitsstrook daar niet uh, open... Van Alkmaar naar Amstelveen tussen Knoopen Kooimer en Beverwijk 15 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is tien minuten voor negen. De commissie De Wit, officieel de parlementaire enquêtecommissie Financieel Stelsel... die de politieke besluitvorming rond de bankencrisis van 2008 onderzoekt... gaat de tweede van vijf weken openbare verhoren in. Nou, afgelopen week stapte PVV'er Dion Graus uit de commissie. Was er was ook onvrede over de voldongen feitenpolitiek... van toenmalig minister Bos van Financiën. Ik heb twee jaar lang mijn zielenzaligheid in die commissie gelegd. Zondagen opgegeven vakanties van mijn gezin opgegeven. Ik heb alles opgegeven. Zes, twee jaar lang, dag en nacht, gewerkt voor de commissie. Geloof me, als ik drie meter voor de finish stop... dat de jong van de PVV er een goede reden voor heeft gehad... anders doe ik het niet. Bent u daar vooraf of achteraf over geïnformeerd? Achter, achteraf. De nationalisatie van Fortis, ABN, AMRO... bent u daarover vooraf of achteraf geïnformeerd? Achteraf. Als het gaat om de garantie van de ICE te bent u daarover vooraf of achteraf geïnformeerd? Achteraf. Achteraf. In uh, bepaalde gevallen... Kan ik dat billiken? Uh, is dat ook te rechtvaardigen, Want nood breekt wetten. Uh, zeker als uh, een minister van Financiën uh, acuut moet optreden... dan moet hij handelingsvrijheid hebben, moet handelingsruimte hebben. Uh, het was stikken of slikken. Je kon het eigenlijk alleen maar accepteren. Verslagje van de afgelopen week van de commissie De Witte. Elke verhoordag doen we verslag, maar we blikken ook elke maandagochtend terug... en vooruit met hoogleraar Economie aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam, Ivo Arnold. Goedemorgen. Goedemorgen. Vindt u van de eerste week van verhoren, heeft u een goed beeld van waar de commissie naartoe wil? Nou, ik heb vooral weinig nieuwe feiten gehoord en een heleboel meningen. en dan ook nog vrij veel meningen over gebeurtenissen die eigenlijk buiten de opdracht van de commissie vallen. Dus ik hoop dat in de komende weken de commissie zich toch iets meer specifiek richt op de opdracht. Dus u weet nog niet precies waar ze naartoe willen? Ja, dat weet u wel, want het staat in de opdracht, maar u hoort ja. er nog niet aan af? Nou, ik hoop wel, als je de discussies van deze week overziet... dat ze toch uh, werk gaan maken van het belangrijke thema, denk ik. En dat is het gebrek aan internationale samenwerking... op het gebied van bankentoezicht. Dat zag je zowel terug uh, bij de Fortis-ABN-AMRO-zaak... en dat zag je ook terug bij ISC en ING Direct. Uh, dat daardoor toch hele grote gaten zijn en dat dat toch het crisismanagement in het najaar van 2008 noodzakelijk maakt. Hmm, zou je dan niet een internationale parlementaire enquête moeten houden? Kan deze commissie dat wel, denkt u? Ja, kijk, de, de, de, dat zou natuurlijk toch ook weer een, het oprekken van de taakopdracht uh, betekenen, want we gaan het hebben over hoe het Europees toezicht uh, is georganiseerd op de banken en uh, hoe we dat beter kunnen doen. Maar dat zou je toch moeten, want dat is toch verweven op die manier? Ontzettend verweven en die crisis in het najaar van 2008 heeft dat aan het licht gebracht. Heeft ook laten zien dat die toezichthouders ontzettend moesten samenwerken. En daar had de commissie, wat mij betreft, nog wat over moeten doorvragen. Hoe komt het dat ze zo slecht met elkaar communiceren? Dat ze elkaar in tijden van crisis uh, slecht weten te vinden? Mm -hmm. uh, omdat je natuurlijk, uh, tijdens een kredietcrisis, heb je wel een hele soepele uh, samenwerking nodig. als je bijvoorbeeld een bank als vocht is wil wil redden. Ja, nou, dat is misschien een goede vraag aan Wouter Bos later. Ik denk het wel. En uh, uh, ja, ik denk sowieso dat uh, de ondervraging van Wouter Bos het hoogtepunt van de uh, openbare verhoren zal worden. Ja, maar dan, die voorbeelden die u net geeft, zijn toch weer meningen. U wilt feiten ook vooral horen? Ik wil vooral uh, feiten horen. Ik heb één leuk nieuw feit gehoord. En dat is namelijk dat uh, een deel van de maatregelen vooral is ingegeven... door de angst voor een uh, bankrun op ING. Ja. En dat had dan weer te maken met de Europese internetspaarrekeningen van ING. En dat laat uh, toch maar weer eens zien dat je toch wel vraagtekens kan plaatsen... bij die vorm van bankieren... En uh, dan is mij een vervolgvraag meteen, ja waarom gebeurt dat nog steeds? Hè? En waarom heeft bijvoorbeeld NIBC uh, vorige week weer uh, aangekondigd dat ze ook dat soort uh, uh, internetrekeningen in België gaan openen? Ja. Dus, dus hebben we er ook wat mee gedaan? Is dan iets waar de commissie zich ja. hopelijk ook over zou uitspreken. Ja, dat had natuurlijk die bank, vermoedenbankrun dan te maken met het debaken van iSafe. En u, u wist niet dat ze daar dus ook voor vreesden bij ING? Nou, dat is nooit zo uitgesproken. Hè. Het, het, het is wel voor de hand, omdat natuurlijk ING uh, de grote internetspaarbank was uh, in de wereld, hè, de, de marktleider op dat gebied. Uh, dus als er uh, vraagtekens over internetsparen waren, dan zouden die kunnen overslaan naar ING direct. Maar het is voor de eerste keer dat een ambtenaar van Financiën dit zo heeft uitgesproken. Vallen was natuurlijk dat een van de commissieleden... Dion Graus van de PVV, we hoorden hem net even in de korte compilatie... Uh, er al na de eerste verhoordag de brui aan gaf. Hij klaagde dat hij van de commissie geen vragen over uh, de bonuscultuur mocht stellen. Hoe kijkt u naar die gang van zaken? Ja, ik weet niet wat er zich precies binnen die commissie heeft afgespeeld. Maar ja, ik vind het logisch uh, dat, je, dat de bonusregeling... en ook een aantal andere onderwerpen die toch, toch zijn besproken vorige week... Ja, dat die niet binnen de taakopdracht passen. Hè? De splitsing van en AMRO in 2007 hoort er ook niet bij. Wat mevrouw Kroes en de Europese Commissie do doen is ook besproken. Hoort er ook niet bij. Mm -hmm. Dus ik kan me voorstellen dat de commissie zich toch wel een beetje wil focussen... op waar ze voor zijn. En dat is namelijk de gang van zaken achterhalen... van wat zich heeft afgespeeld bij die maatregelen in 2008 en 2009. Zit met de kennis wel goed in de commissie? Um, ja, daar zit een gigantisch apparaat achter. Um, ik, ik denk toch dat men uh, uh, nog wat steviger kan doorvragen en ook, ook de intentie van het handelen moet proberen te achterhalen. He. Ja, want dat zit hem ook in dat doorvragen. He. Dat ging bij meneer Gaus ook niet helemaal goed. Nee, nee dat, dat was een vrij mat, mat interview. En, uh, Is dat dan toch een gebrek aan kennis? Want, want je kunt alleen maar doorvragen natuurlijk als, als, als het dossier goed in je hoofd zit. Dat zou kunnen. Uh, het, het kan ook uh, aan de voorbereiding liggen dat men volgens een uh, bepaald termijn voorbereidt... En, en op die manier het uh, interview afwerkt, dat, dat weet ik niet. Maar ik heb ik zelf weinig nieuwe feiten gehoord. En met name over de, de precieze gang van zaken. Hè. Wie was, sprak wanneer, op welk tijd zit met wie. Uh, wat waren de contacten tussen toezichthouders. En heeft men proberen samen te werken? Of was er de intentie om gewoon het hele Nederlandse deel van Fortis weer terug te trekken? Hè. Da, daar zou ik meer feiten over willen weten. En iets meer een kijkje in de keuken willen hebben van uh, financiën. DNB ten tijde van de crisis en dat heb ik nog niet echt gehad. Oké, okay. wanneer gaat u er klaar voor zitten deze week? Nou, vandaag is een interessante dag, want dan gaat het over uh, ING um, en uh, daar ga ik zeker voor zitten. En uh, voor de rest uh, zijn het vooral bankiers deze week Aha, okay. en de hele dus het politieke spektakel zal deze week niet komen, denk ik. En nee. we moeten daar nog even op moeten wachten. Nou, wij spreken u volgende week weer. Dank u wel, econoom Ivo Arnold, hoogleraar aan de Erasmus Universiteit van Rotterdam. Het is vijf voor negen. Israël schoffeert opnieuw Iran. Explosie op een legerbasis afgelopen zaterdag. Nou bij Teheran was een gebeurtenis die best vaker mag voorkomen. Zijn minister Barak van Defensie van Israël gisteren. Bij de explosie kwamen 17 leden van de Iraanse revolutionaire garde om het leven. Correspondent Anki Rechers in Tel Aviv. Anki, wat zei Barak letterlijk en waar deed hij dat? Nou, hij werd geïnterviewd op de legerradio. En toen werd hem gevraagd wat hij vond van die explosie en wat hij daarvan wist. En daarop antwoordde hij dat hij de details niet wist. Alleen dus dat, het, dat er een explosie was geweest. Maar meteen zei hij erachteraan. Wat mij betreft mag het nog veel vaker gebeuren, mogen er nog veel meer explosies in Iran eh, plaatsvinden. Hmm. Er werd gespeculeerd dat eh, Israël mogelijk achter die explosies zou zitten. Wat, wat, wat wordt daar nu over gezegd, ook in Israël? Ja, er zijn ontzettend veel speculaties over dit. En eh, kijk, ook in de afgelopen jaren zijn er een aantal mysterieuze explosies geweest in, in Iran, waar niemand precies van wist wie er nou eigenlijk achter zat. En daar werd altijd gezegd dat het zou kunnen zijn dat het veiligheidsdiensten zijn van misschien van, van Israël, misschien van Amerika, misschien van andere landen. Dat is niet duidelijk. Natuurlijk wordt dat hier niet toegegeven. Maar ik kan wel zeggen dat alle journaals, alle uh, radiostations, alle kranten die werden geopend met, met het nieuws natuurlijk over de explosie in, in Teheran. En zeker omdat ook... Ja, kijk, Iran die zei dat het toevallig een explosie was. Maar het was dan ook wel heel toevallig dat uh, generaal Mugadan... dat is een van de topmensen die dus uh, verantwoordelijk is... voor de ontwikkeling van allerlei ballistische uh, raketten... dat die juist daar omgekomen is. Dus alle, ja, alle, alles wijst eigenlijk misschien op dat Israël het gedaan heeft. Israël zal dat natuurlijk nooit toegeven. Ja. En dat is natuurlijk ook alleen maar een speculatie. Ja, en, en Barack zin speelde daar ook niet op dat, dat Israël erachter zou zitten. Nee, dat zou hij zeker niet kunnen doen, want stel je voor dat hij dat zou kunnen, zou zeggen, dat zou natuurlijk een hele hoop reacties teweeg brengen. En het is natuurlijk ook helemaal niet zeker, het is een speculatie, maar het is allemaal wel heel toevallig. Ook heeft uh, Iran vandaag toegegeven dat ze weer aangevallen zijn door een virus, een computervirus, dat was een jaar geleden, was het net. Uh, virus heeft toen de computers in, uh, in Iran... die dus hoofdzakelijk de monitorsystemen... die dus gebruikt worden om, uh, de, om uh, ir, uh, Iran's uraniumverrijking uh, uh, vast te leggen... Om, uh, die is toen aangevallen. Vandaag hebben ze ook weer toegegeven dat er een nieuw virus is... dat ze inmiddels hebben kunnen identificeren, ja. Duco. En uh, ja, kijk, dat zijn allerlei uh, acties. Als er geen sancties komen... Ik vind Israël dat die, al die, dit soort acties uh, uh, ja, toegestaan zijn. Ankie Rechers vanuit Tel Aviv. Gehouden, buis de kopjes. Occupy night. We Ze zijn gekomen night. om te blijven op het Buursplein in Amsterdam. Tegen de bol hè? Met of zonder gouden handdruk. En we maken inderdaad nog een kans. Als we zelf al geen pensioen meer hebben straks. Deze week van half tien tot half elf in Caro Goedemorgen Nederland. Why Occupy? De kern van de zaak is dat we met z'n allen gewoon extreem te veel geld geleend hebben. Radio 1, het nieuws van alle kanten.